Op 19 oktober 1735 braken drie beruchte stropers in in de kerk van Poppel. Daar stalen ze een bakje met gewijde hosties, twee zilveren kistjes met reliquieën van de Heilige Willy Bordus en van de Heilige Valentinus. De bevolking van Poppel was in der tijd natuurlijk stom verbaasd over de inbraak. Ze gingen in groepjes op zoek naar de dieven en naar de buit, zonder resultaat. Tot. Op een gegeven moment een herder op rovert met zijn schapen iets wonderbaarlijks meemaakte. Hij liep met zijn vee door de bossen toen zijn dieren ineens bleven staan. Wat de herder ook probeerde, de schapen liepen geen meter meer verder. Sterker nog, ze zakten ineens door hun poten en ze knielden. De stom verbaasde herder deed niks anders dan, dan het voorbeeld van zijn schapen te volgen en zag dat op die plek toch maar pas gegraven was. Met zijn handen haalde hij vlug wat zand weg en daar lagen de hosties en de reliquieën. Ze waren allemaal vuil, maar wel nog intact. De schapen stonden weer op en de herder liep met de dieren zo vlug als hij kon naar Poppel en vertelde aan de pastoor wat hij gezien had. Die was natuurlijk dolgelukkig, de heilige spullen kwam hij ophalen. Samen met de dorpelingen vormde hij dan een processie die nog tot in 1852 elk jaar gelopen werd. De die zijn nooit gepakt. Vermoedelijk hebben ze eventjes uitgerust aan de Roverse heide en de hosties en de reliquieën zomaar weggegooid, omdat ze daar niks konden mee doen. Maar dankzij die knielende schapen werden de hosties en de reliquieën teruggevonden.